De e dag van de Omer in het jaar 5774. De Joodse kalender die geeft in ieder geval deze datum aan. 5074, de e dag van de Omer. Hoewel er over de 40e dag van de Omer vandaag ook alweer discussie is natuurlijk. We hebben een uh, Judese kalender, we hebben een uh, Sadduzeese kalender. Dus er is genoeg verhalen over de kalender. Ik heb gedacht dat het goed was om over handelingen eerst te beginnen... En kijken of we daar deze avond mee kunnen vullen. In handelingen 1, vers 1... Daar zegt het volgende... Mijn eerste boek heb ik gemaakt... Wie zei dat ook alweer? Lukas is de schrijver. Mijn eerste boek, zegt hij wat ik gemaakt heb... Theo, Theo... God... Philus, zoon. Dus hij zegt... Mijn eerste boek, wat ik gemaakt heb... Zoon van God. Wij zijn zonen en dochters van God. Mijn eerste boek dat ik heb gemaakt over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Alles wat hij begonnen is te doen en te leren. Ik vind het een hele mooie volgorde. Er zijn heel wat mensen die zeggen wat je doen moet. Maar het zelf niet doen. Die lopen er heel wat rond. Die zeggen, ja maar zo staat het toch geschreven. Of ze doen het anders. Ze, vieren, ze zeggen de zaterdag en ze doen het op zondag. Dus we moeten attent zijn op wat mensen zeggen en wat ze doen. Daarom vind ik het leuk, alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Dus als je meent iets te verstaan uit het woord van God, ga je het doen. En pas als je het doet en praktiseert, dan kun je nog eens denken, zou ik het aan anderen ook kunnen leren. Alles wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd... Opgenomen. Denk u dat er discussie is over de opneming van Christus? Echt niet waar hè? En wie erover wil discussiëren, je kan er geen discussie over voeren, want het is gewoon geschiedenis. Het is geen verhaaltje van de apostelen, omdat ze hem hebben begraven en daarna gedacht hebben: hoe gaan we nou eens verder met dat christendom? Hoewel de joden natuurlijk wel zeggen: nee, die man is dood, ze hebben zijn lijk gepikt, ze hebben het ergens anders begraven. Maar het is allemaal onzin. Onze Heer is opgestaan. Uit de dood. En hij is opgevaren naar de hemel. Een wonderlijke ervaring. Niemand van ons is in staat om op te varen naar de hemel. Maar niemand is ook rechtstreeks verwekt door God. U weet nog hoe Yeshua verwekt is en Maria? Door het spreken van God. Want als God spreekt is er leven. Ooit begon hij met scheppen en zegt hij er is licht. Hoe lang heeft het geduurd voordat het lichter was? Geen tijd. Zodra hij het zegt, is het er. Er zit niet eens een seconde tussen, niet eens een tiende seconde tussen... want als God het zegt, dan is het er. Want voordat God begon te spreken... had hij nog nooit eerder gesproken om te scheppen wat hij geschapen heeft. Dus alles wat geschapen is in onze wereld... is door het spreken van God tot stand gebracht. Daarvoor was het er niet. Tot de dag dat Yeshua werd opgenomen... en hij is opgenomen... net zo vast als dat hij is opgestaan uit de dood... En die opstanding uit de dood is de basis van ons geloof in Yeshua. Als Yeshua niet was opgestaan uit de dood, was ons geloof ijdel. Had het geen kracht. Want waarom zou je nog in Yeshua geloven? Als je niet zou opstaan uit de dood, bijvoorbeeld. Ja, ik zou het wel doen. Maar het feit dat hij opstond uit de dood, is voor ons de garantie... die op hem vertrouwen zullen opstaan uit de dood. Waarom dopen we... We dopen in de dood en in de opstanding van Yeshua. Daarmee beleiden we al. Vandaag sterven we. Maar er komt een dag dat we zullen opstaan uit het graf. Het is het mooiste gedachtegoed wat God ons geeft. Als je in 1 Korinther hoofdstuk 15 gaat lezen. Dan gaat Paulus een schitterende reden geven. Over eerst was het sterfelijke en toen het onsterfelijke. Eerst was het vleestelijke en daarna het geestelijke. Moet je het nog eens een keer doen thuis. Gewoon een stil uurtje nemen. In 1 Korinthe 15 lezen. Tot de dag dat hij werd opgenomen nadat hij aan de apostelen, die hij, Yeshua, had uitgekozen, hij heeft gekozen en hoe door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Dus hij heeft de apostelen uitgekozen en hij heeft ze door de Heilige Geest zijn bevelen gegeven. Wat zou dat nou wezen als je iemand door de heilige geest bevelen geeft? Kunnen wij ook uit de heilige geest spreken of niet? Je hebt al de geest van God in je. Ja, natuurlijk. Kijk, al de woorden die God heeft gegeven aan zijn profeten... dat zijn wel de woorden van God. Die heeft hij in de profeten gegeven en die profeten hebben gesproken. Ze hebben dus de geest van God... Want God is geest, hij is onzichtbaar, maar hij heeft wel gesproken tot zijn profeten. Dus als we de profeten horen spreken, dan horen we de onzichtbare God spreken. Dus als iemand zegt, de Shabbat, dan zeggen we, hé, hey, dat is uit de geest van God. Amen? Want dat heeft God gezegd. De dag dat Yeshua werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die twaalf, die hij had uitgekozen door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Dus Yeshua die kan ook spreken uit de Heilige Geest. Ja, natuurlijk. Wat heeft Yeshua ons geleerd? Hij spreekt niets van zichzelf, maar alles wat hij hoort van vader, dat zegt hij. Dus als Yeshua wat zegt, dan horen we zijn vader spreken. Amen. Daarom buigen we voor het woord van Yeshua. Wat is ook weer een ander woord voor buigen? Dus als we Yeshua horen spreken, dan buigen we voor dat woord. Want het is het woord van zijn vader. En we zullen dat aanlaan niet uitvoeren. Hij heeft nog nooit iets gesproken wat tegen de wil van zijn vader is. Wat hij door de heilige geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond veertig dagen lang. Hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk gods betreft. Ik wou dat ik in die dagen geleefd had. dat je het uit zijn eigen mond had gehoord. Nochtans, hij spreekt ons zalig, want wij hebben het uit de mond van zijn discipel gehoord. Zal zou jij als jij het niet gezien hebt maar toch geloofd hebben. Amen. We hebben hem niet gezien. We hebben het alleen maar gelezen in zijn woord en hij spreekt ons zalig we zijn gelukkig, zalig is gewoon gelukkig en wel gelukzalig is de mens zegt zelfs in de psalmen en wel gelukzalig is dubbel gelukkig hij heeft zich na zijn lijden en vele kentekenen levend vertoond veertig dagen lang is er nog discussie over de veertig dagen waar we nu op de veertigste dag zitten hij heeft in ieder geval veertig dagen ja, tot de hemelvaart doorgebracht terwijl zijn discipelen bij hem stonden terwijl die ging hij heeft altijd gesproken over het Koninkrijk van God. Ging het over het geloof in Yeshua? Nee, het ging over het geloof in het Koninkrijk van God. Wat zou komen als we zouden gestorven zijn en worden opgewekt uit de dood? Niemand van ons zal eerder in het Koninkrijk van God zijn dan Abraham. Maar Abraham is er ook niet eerder als wij. Want de dag dat hij terugkomt, worden de gestorven opgewekt. En daarna, als ze uit het graf zijn, samen met ons opgenomen in heerlijkheid om hem tegemoet te gaan. In de lucht staat er. En dan zullen we met hem naar Jeruzalem gaan. Dat kan niet anders. He, wat een vreugde. Dat is de hoop die we hebben. De opstanding uit de dood, onze heer te ontmoeten en met hem het koninkrijk te gaan leven. Mannen van Israël en de vrouwen, hoor nou deze woorden. Jezus de Nazareer, ook weer zo'n vreemd woord. Wat is ook weer Nazareer? Letterlijk staat er hij die uit Nazareth komt. Kan er trouwens uit Nazareth wat goed komen? Wie zei dat ook weer? Ja. Ja. Over de, de rabbijnen. Maar ik denk wel dat het een soort spreekwoord was. Hè? Wat is het nou voor een plaatsie? Toch alleen maar Jeruzalem kwam opwezen, uit Nazareth toch niet? En ze hadden natuurlijk niet gedacht dat er een profeet kwam uit uh... Maar goed, er was gewoon een spreekwoord. Kan er uit Nazareth wat goed komen? Jezus, de man van Nazareth, want dat staat er. Een man u van Gods wegen aangewezen. Johannes de Doper, die wees een man. Hij is van Gods wegen aangewezen. En hoe nog meer? Door krachten, door wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Hij spreekt tegen bekenden. ...deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebt. Uitgeleverd hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan een kruis genageld en gedood. Wie hebben Yeshua aan het kruis genageld en gedood? De Romeinen. Maar het recht werd vertegenwoordigd door de Door Rome en die hebben hem gehangen. Die hebben hem gehangen. Inderdaad. Ze hebben hem dus wel overgegeven in de handen van wetteloze. Nochtans, er staat een schitterende uitdrukking hier en dat moeten we even niet vergeten. Het is naar een bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft het geweten wat er zou gebeuren. Hoe erg dat de mens het zou maken. En aan de andere kant, hoe was het niet noodzakelijk dat er een offer gebracht werd. Hoewel God geen mensenoffers wil. Want hij heeft natuurlijk altijd offerdieren gegeven omdat hij geen mensenoffers wil. Maar hij moest het doen terug te brengen naar hem. Ja, inderdaad. Er was geen hogere prijs te betalen. Hè? Maar het is zelfs moeilijk te vatten. Vindt u het ook niet? En dan nog vrijwillig, want hij wist wat hem ging overkomen. Hij is de weg tot het einde toegegaan. Deze naar een bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd. hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan een kruis genageld en gedood. Echt waar, God heeft alles voorzien hoe het zou gaan. Maar God is ook niet de schuld dat wij zondigen. Hoewel hij alles voorzien heeft wat er zou gebeuren. Maar hij had wel de redding klaarstaan. Dat als de mens fout zou gaan, tot er een hulp was om met hem in cel te worden. God evenwel heeft hem, Yeshua, opgewekt. Want hij, God, verbrak de weeën van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat hij, Yeshua, door hem, dat is de dood, werd vastgehouden. De dood kan een rechtvaardige niet vasthouden. Echt niet waar. De dood kan onstaanlijk ook niet langer vasthouden totdat God ons roept. En hij roept de rechtvaardige. Om op te staan uit het graf. Alle die een hoop gevestigd hebben op Messias. Amen. Hij verbrak de weeën van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat hij, Yeshua, door de dood werd vastgehouden. Kijk, het is niet leuk als we broeders of zusters door de dood verliezen. Het is puur intens verdriet. Maar als we elkaar vertroosten rondom het graf... dan zullen we de woorden spreken van de Heer... en uitzien over het graf heen naar de opstanding uit de dood. Uiteindelijk zullen we onze geliefden ontmoeten. Daar gaan we in de prediking vanuit. Voor hen die een hoop op Christus stellen. En er komt er een hele mooie uitspraak in vers 25. Want, zegt hij, want... David zegt van Yeshua, van hem, ik zag ja weten alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Dat zegt David. Die David die is een profeet, hè? Dus David heeft woorden gesproken over zijn tijd heen. En David die zegt, wat het staat er, David zegt van wie? Van zijn zoon. David heeft verder gekeken als zijn neus lang was. Hij had een profetisch inzicht. En in de naam van Yeshua zegt hij... Ik zag Yahweh ten alle tijden voor mij... want Yahweh is aan mijn rechterhand. Opdat ik niet wankele. Ik, als Yeshua, zag Yahweh ten alle tijden voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand... opdat ik niet wankele. David die zegt dat... Maar David spreekt nog een keer overdrachtelijk in het profetisch woord. En is het Yeshua. Want wat we hier lezen moeten we bevestigen door een psalm of door een profetie. Kijk, psalm 16 vers 8 zegt. Ik stel mij Yahweh bestendig voor ogen. Dit is een psalm van David. Omdat hij aan mijn rechterhand staat wankel ik niet. Nou krijg je een beetje doorzicht hè. Okay. Maar het mooie is, hij is een profeet. En hij spreekt in de toekomst ook over Messiach. Als je David leest, moet je even verder denken. Dan kom je Messias tegen. Dus David zegt in de geest: Ik stel mij Yahweh bestender voor ogen. Omdat hij, Yahweh, aan mijn rechterhand staat. Wankel ik niet. Maar dit geldt toch gewoon voor elk mens? Voor elk mens? Gewoon... Inderdaad. Wij hebben dezelfde strijd te scheiden. En we weten: Hij is onze rechterhand. En de rechterhand is de, kracht, de hand van onze kracht. De mond van de profeet is de mond van Yahweh. Zo functioneert het. Dus ik stel mij Yahweh bestendig voor ogen, zegt David, omdat hij aan mijn rechterhand staat. Het is gewoon de, hand, de rechterhand van zijn kracht. Daarom wankel ik niet. Gaat vers 26 verder van handelingen 2. Daarom is mijn hart verheugd. Dus ook als David het zegt, geldt het ook voor Yeshua. Daarom is mijn, Yeshua's hart verheugd. En mijn tong verblijdt. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Voorlopig zegt David het. Want ook Davids vlees zal rusten in hopen. Ja, toch? Waarom? Omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten. Wie zegt dat? Dat heeft David gezegd. Is het een profetisch woord of niet? Daarom is mijn Jeshuas hart verheugd, Jeshuas tong verblijft. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, zegt David, profeterend naar Jeshua. Omdat gij, Abba Jabe, mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten. Nog uw heilige, dat is Jeshua, ontbinding doen zien. Jeshua heeft drie dagen en nacht in het graf gelegen en geen ontbinding gezien. Ieder ander die in het graf gaat, ontbindt. Nog een keertje, herhaling van die laatste tekst. Gij, Abba Yahweh, mijn ziel niet in het dodenrijk zult overlaten... ...nog uw heilige, die afgezonderde, Yeshua, ontbinding zal doen zien. Het is schitterend totdat al de David is geprofiteerd. Gij, Abba Yahweh, hebt mij, Yeshua, wegen ten leven doen kennen... Zegt David. Dus hij kwam David wegen te leven doen kennen. En David heeft als profeet vooruitgezien. naar een zoon uit zijn nageslacht. die uiteindelijk de hele aarde zou beërven. De belofte was gegeven aan Abraham. en in zijn zaad, het welk is Christus, zou de hele aarde beërven. Want hij zou de enige rechtvaardige zijn. op wiens rechtvaardigheid de nieuwe hemel en de aarde gebouwd wordt. Gij hebt mij. Abba Yahweh, wegen ten leven doen kennen. Gij, Abba Yahweh, zult mij, David, Yeshua, vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Het is ook voor David een vreugdevolle weg geweest om onder het gezag van Abba Yahweh te leven... en in zijn wegen te gaan, in zijn naam de strijd te voeren voor Israël en de overwinningen te behalen. Maar Owe, als een koning van Israël een goddeloos leven leed, trok God zijn handen terug... En ze kwamen in het verderf terecht. Alle godsvrezende koningen, die hebben een prachtige ervaring met hun God gemaakt. Gij zult mij, Yeshua, vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Maar ook David. Mannen, broeders, want het gaat nog steeds over handelingen. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David. Wat mogen we zeggen? Dat hij, David, en gestorven en begraven is. En zijn graf bij ons is tot op deze dag. Dus ook al sprak David die prachtige profetie uit. Alsof hij dat zelf zo zou ervaren. Hier zegt het profetisch woord. Mannen, en broeders. We mogen vrijheid tot u zeggen. Onze aartsvader David. Hij is gestorven en begraven. En zijn graf is op deze dag bij ons. Amen. Maar Jezua is opgestaan. En over hem ging het. Daar hij, David, nu een profeet was. Wist dat God hem onder edige gezworen had. dat een uit zijn vrucht. zijn ellenden op zijn troon te doen zitten. David is een man van geloof. Hij kent de belofte van God. Uit zijn nageslacht zou er eentje komen. die de heerser zou prijken over de hele wereld. David, hij was een profeet. En hij wist dat God hem onder Ede gezworen had. Hij wist dat God hem onder edige gezworen had dat één uit zijn vrucht, zijn ellenden op de troon te doen zitten. Ja, hij, David, zag in de toekomst en heeft in de toekomst gesproken over de opstanding van de Messiach. Dat hij, de Messiach, niet aan het dode rijk zou worden overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Onze Heer heeft geen ontbinding gezien. En dat is vanwege zijn rechtvaardigheid. Onze hemelse vader heeft hem ook niet in het graf kunnen laten liggen. Want je laat geen rechtvaardige sterven. Daarom heeft hij hem opgewekt. Omdat wij alle zouden geloven in hem. Want door zijn opstanding weten wij, we zullen opstaan. Omdat we zulke goede jongens waren? Nee. Puur genade. Want wie van Gods kinderen is er niet uit genade behouden? Al Gods kinderen zijn uit genade behouden. Er is niemand zo rechtvaardig dat God zegt, Goede knol. Jij bent behouden vanwege je goede werken. Niemand is behouden vanwege zijn goede werken. Deze Jezus heeft God opgewekt, broeders en zusters, waarvan wij alle getuigen zijn. Dat is de basis van het evangelie. Nu hij, Yeshua, dan door de rechterhand van God verhoogd is, hé, verhoogd is, Vind ik ook een mooi woord eigenlijk. Hij is natuurlijk niet alleen maar verhoogd op het kruis. Nee, maar hij is verhoogd uit de, uit de aarde. Dat is mooi. Wij zullen allemaal verhoogd worden dadelijk. Op grond van de opstanding van Yeshua. Hij dan, door de rechterhand van God verhoogd. En dan staat er het woordje: is. Die verhoogd is. En de belofte des heilige geestes van de vader ontvangen heeft. Want hij, Yeshua, dit uitstort. Wat gij ziet en hoort. Pinkse dag. Hoeveel zaten er ook weer in de zaal? 120. Ja, was een happening hoor. Het is toch geweldig als de geest van God er overheen komt. Ja, wat zouden ze dan eigenlijk zo blij van geworden zijn? Wat was het eigenlijk? Als de geest van God wordt uitgestort... Alles waar ze op gehoopt hebben, dat moest op die pinkse dag gaan vervuld worden. Het leven wat Yeshua verkregen heeft, het godsleven, het eeuwige leven, werd hun helemaal duidelijk. De geest van God viel over zijn volk en ze begonnen allemaal helder te zien hoe de redding voorbedacht was. Want wat ze nooit hebben begrepen kwam natuurlijk wel openbaar nadat Yeshua opgevaren was en de geest van God uitstort. Alleen degenen die in die zaal waren ontvingen voor het eerst de heilige geest. Ja, hebben dan die andere profeten nooit de heilige geest gehad? Jazeker, maar met de kennis en de profetieën die ze konden spreken voor die tijd. Maar toen de geest van God uitgestort werd, kwam het werkelijk besef dat Yeshua de Messias is. Hoewel ze dat daarvoor natuurlijk wel geloofden. Maar toen die stierf, waren ze behoorlijk in vertwijfeling geraakt denk, hoe kwam dat nou? Of hem hebben we gehoopt, hij zou het ons zalig maken. En nou is hij dood. Hij hangt aan een kruis. Het is een hele vervelende periode geweest, maar als we daar doorheen zijn, dan is het uitbundige vreugde, want hij leeft. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen heeft. Dus wie heeft het eerste de geest ontvangen? Dat is Yeshua geweest toen hij bij vader in de hemel kwam. Als je de geest van God ontvangt, ontvang je ook alle macht. Zoals uh, Farao in Egypte alle macht geeft aan Jozef. Alles wat hij zei in Egypte, dat zei hij in de autoriteit van Farao. Yeshua heeft van zijn vader alle macht gekregen. Dat ieder woord wat hij spreekt, dat is ja en amen. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Want hem is de belofte van de heilige geest, die van vader uitgaat gegeven. Hij was ook de enige die hem kon ontvangen, omdat hij hem ook verdiend heeft door zijn rechtvaardige werken. Hij heeft, Yeshua, dit, de heilige geest, uitgestort, wat gij ziet en wat gij hoort. Een geweldige ervaring op Pinkster. En dan gaat hij het weer vertellen over David. Hij zegt, wat denkt erom? Die David waar we het over hadden, en die zo mooi geprofiteerd heeft, is niet opgevaren naar de hemelen. Dat moet u eens goed tot u door laten dringen. Want hoe zijn wij groot geworden in het traditioneel christendom? Als vader gestorven was, dan had je het over vader zaliger. Ja toch? Hij is in de hemel opgenomen. In die zalige plaats. Waar hij zingt met de engelen tot in eeuwigheid zingen. Maar er gaat niemand na zijn sterven naar de hemel. Waar gaan we naartoe? David is ook niet opgevaren naar de hemel hoor. Hij heeft hooguit zijn adem uitgeblazen. Maar diezelfde adem, die ademt een ander weer in. Want we hebben allemaal dezelfde adem. Met alle respect versproken, zelfs de dieren, ademen dezelfde adem in. Maar dat is niet de ziel, hè? De adem is niet de ziel, hè? Maar omdat de adem in ons is, zijn we een levende ziel. Misschien moet ik het even tussendoor gaan zetten. Zolang wij adem halen, hebben we een levende ziel. Hebben we de adem uitgeblazen, zijn we gewoon letterlijk een dode ziel. Maar God is degene die het leven geeft, wat in die adem zit en hij wekt ons ook weer op uit het graf. Dus dan zijn we opnieuw weer levende. Zijn we dan levende zielen als we opgewekt worden uit de dood? Nee, want wat sterfelijk is wordt begraven en wat onsterfelijk is wordt opgewekt. Wat vleeselijk is wordt begraven en wat dan opgewekt wordt is geestelijk. geestelijk. We zullen de engelen gelijk zijn. Dus er vindt wel duidelijk verandering plaats in onze hele structuur. Daarom kunnen we nu nog niet kijken in de vierde dimensie, want wij leven in drie dimensies. Maar dadelijk hebben we geestelijke lichamen. Het zal een wonderlijk gezicht zijn. Maar ja, er zal toch nog wel herkenning zijn, geloof ik, hè, na de opstanding, of niet? Ja. Dat zeg je ook tegen me. wat zie jij er goed uit, zeg. Zeg, ja, zie je, maar ik ben helemaal nieuw. Ja, dat is toch de bestemming waar we naartoe gaan. Het is door de zonde dat we aan de dood onderworpen zijn... maar het is door het leven van Yeshua... dat we dadelijk eeuwig leven ontvangen... en weer geestelijke lichamen hebben. Tot in alle eeuwigheid. En er komt geen einde aan de vreugde... die we voor Abba Yahweh zullen beleven. Eén ding is duidelijk... David is niet opgevaren naar de hemel. En dat is voor een hoop mensen een gekke gedachte. Want die denken... ja, mijn papa is er ook in de hemel en mijn mama. Nee... Wij zijn in het graf tot de dag van de opwekking uit de doden die zal komen. David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf... ...de heren, alleen in het Nieuwe Testament staat het altijd maar met kleine letters. Curios staat er in de grondtaal. Heeft gezegd tot mijn heren, Curios, dat is een vreemde manier van vertalen. Want als ze hadden teruggekeken hoe het staat in het Oude Testament... Dan staat er heel duidelijk, Yahweh heeft gezegd tot mijn meester. En dat is wat anders. Zie je Jaweh heeft gezegd tot mijn heren, mijn meester, zegt David. En zijn meester, zijn heren, is Yeshua, waar hij op uitkijkt. Begrijpt u? David is niet opgevaren naar de hemel hoor. Nee, dat was natuurlijk Yeshua. Maar hij zegt zelf, de heren, Yahweh, heeft gezegd tot mijn heren, dat is Yeshua. Zet u, Yeshua, Zet u, Yeshua, aan mijn rechterhand. Vader heeft Yeshua opgenomen en aan zijn rechterhand gezet. Schitterende profetie, die psalm 110. Ja, hoe lang? Nou totdat ik, Yahweh, uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Dit zegt hij tot Messias die hij opgenomen heeft in de hemel en geplaatst heeft aan zijn rechterhand. Yeshua heeft alle macht gekregen in de hemel en op de aarde. Dus alles wat uit de hemel uitgevoerd wordt, is Yeshua degene die de opdrachten geeft... ...in naam van zijn vader. Dus Yeshua heeft gedelegeerde almacht gekregen... ...om vanuit de hemel te regeren. En daarna komt hij naar de aarde met diezelfde autoriteit... ...die hem van vader gegeven is. Totdat ik u vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Kijk, dat staat in psalm 110, vers 1. Het is een psalm van David en die luidt al dus... ...het woord des heeren, met hoofdletters, dat is Yahweh... ...alleen dat is in de tekst in het Nieuwe Testament niet te zien... Het woord van Yahweh tot mijn Heer, daar staat Ado, Adon met een I. Mijn Heer, Adon is Heer. Mijn Heer. Zet u aan mijn rechterhand totdat ik Yahweh, uw vijanden, gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Er zijn heel wat verkeerde, verschillende gedachten over hoor. En het is jammer dat ze het in het Nieuwe Testament op deze wijze zetten. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Daar staat in de grondtaal: Curios over Curios. Ze hadden beter kunnen vertalen wat er staat van Yahweh en Curios, dat is onze meester. Het is belangrijk dat u het weet, daarom haal ik hem erbij. Psalm 110 is daar dubbel en dwars duidelijk in. Het woord van Yahweh tot Yeshua. Zit aan mijn rechterhand. Handelingen 1, vers 6. Zij dan, die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heer. Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Dat was natuurlijk een intens verlangen. Die vervelende Romeinen in het land. Hè? Ze werden geknecht, geslagen, gemarteld. Heer, gaat u vandaag nog het koningschap herstellen voor Israël? Vindt u toch een logische vraag? Als je de Messias bij je hebt, dan zeg je... Ja, heer, we gaan regeren." Dan zegt Yeshua tot hen... Het is niet uw zaak, lieve broeders. De tijden of gelegenheden te weten... Het is echt een draaimje oren die je krijgt. Het is niet uw zaak, broeders en zusters, de tijden en gelegenheden te weten waarover de vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Zodra hij het moet weten, geeft vader de kennis vrij. We zullen op tijd weten wanneer de heer komt. He? Dat is helemaal in de hand van vader. Voor velen komt hij als een dief in de nacht. Maar voor velen die een rechtvaardig leven leiden, al komt hij als een dief in de nacht, dan zeggen we nog: we hebben hem verwacht. Oh ja, wie ziet dat hij komen zal? Nee, hij zou eens komen, maar hij komt nou vannacht. Er is echt verschil tussen een ongelovige en een gelovige. Dus als de Heer vanavond komt, dan komt hij met geweld en zo, eindelijk daar is hij. Maar degenen die geen rechtvaardig hart hebben, die zullen kruipen in de kelder. He? Bergen val op ons. Heer, wanneer zult gij het koningschap van Israël herstellen? Hij zei tot hen, het is niet uw zaak de tijden en gelegenheid te weten waarover vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar, broeder en zuster, gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Wie van ons hebben de heilige geest ontvangen? Zet je vingers op. Echt waar. Hebben we nou de heilige geest ontvangen of niet? Zei, ja, natuurlijk heb ik de geest ontvangen. Want een ieder die gelooft dat Yeshua de Messias is, dat kan hij alleen maar weten door de geest van God. Je kan niet zeggen dat Jezus Messias is dan door de heilige geest. Of je moet er een spelletje van maken, dat je zegt, oh, maar ik kan het ook wel zeggen hoor. Maar het gaat om wie het in geloof aanvaardt dat Jezus Messias is, is behouden door hem. Hij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest overkomt. Welke kracht is dat? Tot je vrijmoedig zal getuigen dat Yeshua de Messias is. Dat was in Israël al moeilijk, want dan kon je vermoord voor worden. Maar het is ook vandaag nog moeilijk om het hardop te getuigen dat Yeshua de Messias is. En tot je hem dan ook nog volgt en de Sabbat viert en alle heilige feesten, want je krijgt zelfs de christenen op je dak die zeggen dat je dan wettisch bent. Nee, we zijn heel wettig bezig door te doen wat in het koninkrijk van God als wet geldt. En het is een vreugde om naar de wet te leven. Gij zult kracht ontvangen als de geest van God over u komt. Gij zult van mij getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Daarom gaat het koninkrijk uitgebreid worden. Nadat hij dit gesproken had, werd Yeshua opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Verbazingwekkend. God heeft zich nooit getoond, toch? We kunnen hem niet zien. We kunnen God niet zien naar leven. Dat gaat helemaal niet. Het is zelfs dat de heerlijkheid die Mozes ontving toen hij op de berg was, dat zijn gezicht zo straalde, dat ze niet op hem zien konden. Dat hij ik, nou laat ik in ieder geval de talit maar over mijn hoofd heen doen, anders worden de mensen blind omheen. Me dus Mozes die de heerlijkheid van God gezien had, moest ook zijn hoofd bedekken. Nou, hij werd opgenomen en zij zagen het. Een wolk onttrokken aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden. Terwijl hij heenvoer. Hoe was hij weg natuurlijk. En dan staan ze nog te kijken. Ze zeiden, ja, dat is een verbazingwekkend. Daar hebben we drieënhalf jaar mee gewanteld. Het is echt, het is een verbazingwekkende toestand. Daar staan de twee mannen in witte kleren bij hen... En die zegt dan, hey mannen van Galilea, wat staan jullie nou toch naar de hemel te kijken? Ik denk ook dat ze met de mond open stonden. Hè, zo. Wat is er nou toch gebeurd? Die engelen die zeggen dan tenslotte, deze Jezus die van u opgenomen is. Waar naartoe? Naar de hemel. Zal op dezelfde wijze wederkomen. Zoals gij hem ten hemel hebt zien varen. Dus hoe gaat de Heer dadelijk wederkomen? ...echt waar hij komt vanaf de hemel... ...spreekwoordelijk op de wolken zal hij komen... ...waar hij zal zichtbaar zijn voor de hele wereld. Onbegrijpelijk, maar de hele wereld zal hem zien. Of hij een hele grote reis om de aarde maakt, dat weet ik allemaal niet... ...maar we zullen hem allemaal zien. Yeshua is van u opgenomen, waar naartoe? Naar de hemel. Waar is vandaag Yeshua? Hij is in de hemel. Of mensen dat belachelijk vinden nog niet, maakt niets uit... ...hij is naar de hemel opgevaren. Hij zal op dezelfde wijze wederkomen... Dus als het gaat gebeuren, doe uw gezicht omhoog en verwacht hem met vreugde en met blijdschap. Dus hij, op precies dezelfde wijze als die opgevaren is, zal die wederkomen. Amen.